De krochten, een zoektocht naar de wortels van de neder.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 Mijn naam is Dirk van Duin en we gaan proberen om samen met Bertus en mijn collega Pim Groof mooie verhalen op te halen en te horen welke projecten de nog altijd zeer actieve Bertus nog op stapel heeft staan. Welkom Bettes. Hallo, hallo. Heb je er nog wat aan toe te voegen? <laughs> nou, het is wel zo dat je, uh, uh, Fontes spreek je verkeerd uit, dat is eigenlijk Fontes, ja? Hogescholenorganisatie, <laughs> maar dat is eigenlijk alles wat ik op heb toe te voegen. Oké. Okay. Ja, ik heb nog wel een opmerking, want je ja. zegt uh, niet de grootste uh, Rock'n'Roll City, maar het is wel de eerste. Ik denk dat Rock'n'Roll in Nederland in Eindhoven is begonnen. Mm, ja, je bedoelt waarschijnlijk Peter hè? Zeker, ja. ja. ja die, en op dit moment is er nog steeds een hele grote scene rockmuzikanten. Ook okay. eigenlijk verenigd in Rock City Eindhoven. Met een uh, mbo-opleiding en... Uh, Heel veel stevige gitaarmuziek, zeg maar. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. ja. Dus hier gebeurt nou, Pieter, het. Ja, Pieter, Pieter ook is eigenlijk daarvan de grootste voortrekker ja, okay. altijd. Ja, op die weg, ja. Maar het is dus echt. Hier gebeurt het nog steeds, hier in Eindhoven? Ja, ja er zijn altijd heel veel uh, alternatieve dingen gebeuren hier. Okay. En uh, meestal is het zo dat ze afsterven als ze geïnstitutionaliseerd worden. Ja. Ze ja. dus ja. moeten lokaal blijven eigenlijk. Ja, nou, ze moeten eigenlijk onderdrukt worden. Dat zijn het beste. Ja, want ja, je doet het toch een beetje voor de, voor de fame. Voor, hè, de uh, ja, nou, nou niet helemaal voor de fame. Weet je wel. Het gaat om, omdat, uh, gewoon om dat er is gewoon muziek die gespeeld moet worden. Los van het voor de fame of het geld of wat ook. Ja. Nee, dat snap ik niet. Muziek die gespeeld moet worden. Ja.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 toen uh, kreeg ik dus gewoon de opdracht om te gaan solliciteren bij, bij Tony Maltini ja. van de sociaal dienst ja. en daar zou ik dus niet zitten en toen kreeg ik dus geen uitkering en toen ben ik uh, voor halve dagen gaan werken in de fabriek van Philip Morris, okay. was hier een sigarettenfabriek ja. hier midden in de stad en toen ben ik over halve dagen daar gaan werken en dan kwam ik toch mooi rond.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 dat was uitsluitend klassieke muziek. Geen ja, jazz het... nog? Of? Het woord jazz mocht je eigenlijk niet noemen. Want het, het rare was, ik was me dus aan het verdiepen in jazzmuziek. Omdat ik dus ook de saxofoon speelde. En uh, ik was uh, in die tijd helemaal uh, zeg maar into uh, John Coltrane, uh, Arthur Schep, uh, Eric Dolphy. Ja, al die uh, grote jazzmensen. Ja. ja, maar ook echt wel de, de progressieve kant. Weet okay. je wel? Ja. Terwijl het conservatorium...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 Dus als, ja, maar ja, als als we, hoe kan een, muziek goed of fout zijn? Ja, kijk, dat, For, de, voor mij is het niet fout. Maar nee, voor, uh, voor, de voor de het dus. conservatorium was zo dat het alleen klassieke muziek was oké. Okay. Okay. Ja. Als je achteraf terugkijkt, ja. heb je daar dan wel dingen geleerd... waarvan je zegt, nou, dat was wel heel bruikbaar? Of daar heb ik heel veel aan gehad? Tuurlijk, heel veel. Want ik heb uh, die twee jaar tijd uh, heel veel geleerd. Het was alleen zo, ik wilde niet uh, doorgaan daarmee omdat ik... Uh,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 uh, Kermisorkestjes, weet je? Wel, dat zo. En dan mijn paard speelde wel in de harmonie. bij de ben van varen. En we moesten zo in de kerk hoor, weet je? Laat zo zeggen. Maar, ja. uh, maar de, de muziek, die ik bedoel, ik, ik kwam op conservatorium en uh, uh, ik was uh, de eerste week al volledig flabbergasted, omdat ik uh, kennis maakte met. Uh, de mis van Igor Stravinsky. Ja. Ik dacht: Jee, wat is dit voor muziek, man? Nee? Ja. <laughs> dus toen heb ik um, uh, de zakpartituur gekocht van de, van de Vuurvogel en van Sacre du Printemps en de LP's gekocht. En ik heb me een week lang afgemeld op het maar dan ben ik dat eens even gaan uh, beluisteren. Dat was, ik vond ik fantastisch, ja. <laughs> maar ik had er ja. nooit van gehoord, weet je wel. Nee. Nee. Wat voor muziek werd er thuis, ges werd er überhaupt thuis muziek gespeeld? Werd er muziek ja, geluisterd? Ja, ik heb het gewoon thuis. Uh, uh, heel veel moeten oefenen. Mijn eerste les heb ik van mijn pa gekregen. Gewoon in de keuken. Omdat hij... Uh, hij... Uh, hij uh, oefende eigenlijk de... De jonge koperblazers van... Van Varen, die... Hij was solo trompetist, dus hij gaf les aan de jonge koperblazers. Tegenwoordig is het allemaal geregeld in plaatselijke muziekscholen en zo, maar toen was het gewoon zo dat Enorme, binnen, binnen van varen ja, ja. waren okay. gewoon die tradities, weet ja, je wel. Ja. Maar dus ook waren er platen vroeger bij jullie in huis? Uh, ja, ja, ja. we waren, dus we waren ook als uh, uh, teenagers, weet je wel, heel erg actief en we speelden heel veel. Uh,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 En toen kort die platen... en heb ik thuis geluisterd... vond ik het fantastisch. Maar komt het ook een beetje door je achtergrond... dat je als saxofonist bezig ja. was? Ja, ja, want, want er, stonden, er stonden namelijk ook... Uh, uh, er waren geloof ik nog een paar nummers... waar ook andere uh, saxofonisten op stonden. Want ik was in die tijd... bijvoorbeeld wel een fan aan het worden van... Kennen uh, uh, we En dat, dat vind ik een fantastische ja. saxofonist. En... Uh, ja je zocht eigenlijk in die tijd gewoon maar in de, in de eerste band waar ik in speelde die heette de Evergreens in, in Veldover en daar begon ik ook in te zingen en uh, toen kwamen net de Beatles de Stones op ja en dan um, kocht je een singeltje en dan ging je dat dus probeerde die tekst te ontrafelen dus hè ja en, en dan uh, ik ging dat speelde dat gewoon in Dancing, we speelden in Dancing, weet je okay. wel. Yeah. Yeah. En uh, ik weet dat er bijvoorbeeld uh, Get Off of My Cloud en zo, daar heb ik ook op dus gegeven moment niks van, joh, die tekst. <laughs> Dus ik gewoon fonetisch, ik wist helemaal niet wat Julian Jack was of zo, <laughs> weet je yeah. wel, ik een geen idee, maar uh,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 Harm. Got a key to the kingdom, and the world can't do me no harm. God knows I've got a key to the kingdom, and the world can't do me no harm. Got a key to the kingdom. Ik wil nog even terug naar hoe je bij die saxofoon terechtgekomen bent. Want je gaf aan, je vader gaf je les op de bugel of op de trompet. Maar jij had zelf op een zeker moment het idee van... Nou, ik wil eigenlijk naar die saxofoon. Hoe kwam je daarbij? Nee, dat, die had, dat, dat is raar. Kijk, die, uh, uh, ik zat dus bij een uh, fanfare. Een fanfare dat is zeg maar... Het middenrif van het orkest zijn bugels. zoals violen bij een klassiek orkest. Van Farah en Cecilia, en die, die zijn, de, terwijl ik denk veertien of zo, die zijn dus omgeschakeld naar harmoniegezelschap. en een harmoniegezelschap heb je hout, klarinetten. Die, die zijn het middenrif van zo'n orkest. Okay. Dus ik kreeg een S-klarinetje. Ik was nog ja, 14 en zo. Kreeg zo en, uh, ik kreeg zo'n klein S-klarinetje. En geen bugel meer. Dus al die jonge gasten die bugel speelden, die moesten op een klarinet. En dat was een ritinstrument, Weet je wel. Ja. En uh, toen kreeg ik een best klarinet. Want ik vond, ik vond, het, een, ik vond het een leuker instrument dan een, een bugel. Ja. <laughs> toen heb ik ook... Uh,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 een elektrische gitaar en een van de jongens had een Philips Radio omgebouwd dat er twee, twee gitaren in konden. En daar speelden ze ook een Talentjacht mee. En, uh, maar toen was er al een band in, in Veldoven, dan, uh, wat later de Evergreen's werd. En die had gezegd: van, Ja, je kunt wel bij ons komen, maar dan moet je niet meer klarinet, je moet een saxofoon hebben. <laughs> Oké, okay. uh, want dat was natuurlijk... De Klarinet was. Uh, een ja, beetje oudwollig of zo, ja. Ja, er ja, was ja, geen, ge nee, geen rock n rollen, en ja, roll. Ja, in die tijd speelde iedereen gewoon uh, rock n roll. Dus de Beatles en ja. de waren eigenlijk ja. niet doorgebroken. Nee. Dus het ja. dus was gewoon rock en roll. Dus, uh, de grote favorieten waren natuurlijk... Uh, uh, Little Richard. Uh, ja. ja. Um, en dan uh, Julian the Hurricanes, dat was ook heel populair. Gene Vincent, uh, al die uh, soort ja. dingen. Ja. En er kwam wel een saxofone voor natuurlijk, maar niet. En toen, uh, toen, weet ik nog wel dat ik ook die, in die tijd, werd ik helemaal, uh, ja echt verliefd op dat uh, saxgeluid, omdat ik die, uh, ik had een paar nummers gehoord van, van Little Richard. En die heeft bij die eerste opname, is in elk nummer gewoon, hij zingt gewoon, weet je wel, wat uh, twee rondjes en dan hop, ten en oorzaak, zo ja. En die is geweldig. Dat is gewoon uh, altijd dat fantastisch.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 Okay. Vooral de B-kantje. Hey Marie, hey Marie. En dat is dat okay. geweldig. <laughs> maar toen had jij nog geen sax. <laughs> Hoe ben je dan bij nee, die sax gekomen? Nee, maar toen heb bij mijn pa zitten zeuren om een sax. <laughs> en toen um, heeft hij van de kinderbijslag... mijn um, eerste sax gekocht. Echt waar? Ja, oh, ja. Ja. Ja. Omdat ik dan... Ik kon dan bij de Evergreens komen. En daar heb ik die sax mee terug kunnen betalen. Okay. Want Bert, die speelde toch wel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 en een pa die vond ik natuurlijk die, die muziek die ik speelde, vond hij echt helemaal niks. Nee, het woord, ja. Je het feit dat ik natuurlijk ook ondertussen mijn uh, uiterlijk maar, ging uh, veranderen ja. en uh, leren jackies kochten en zo, dat vond hij ook helemaal niks. Nee. Maar goed, mijn moeder vond die muziek ook helemaal niks. Maar goed, ze hield toch van me. so hard Negen kinderen, dat moet wel heel gezellig zijn geweest, hè? Ja, ja dat Negen was is zo, ja. Ja. Ja, ja. En allemaal muziek maken. Nou, nee, de, mijn oudste zus bijvoorbeeld die net onderkwam, die, uh, die is naar de balletacademie gegaan. Die is danspedagoge oh, okay. geworden. En de jongen die dan kwam, die wilde ook wel spelen, maar die had er zin in. die is... Uh, uh,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 ik vergeet nooit die zin dat hij zei van. En jij vindt dit leuk? Ja. Ja. En toen begreep je wel dat je. Ja, dat is een andere ja, richting op ja. wilde bewegen. Ja, ja maar van hen hebben we constant veel geleerd. Over, ja. Vooral over het, uh, hoe, hoe dat je het instrument moet behandelen. Weet je wel. Goede techniek. Goeie. Helemaal. Echt, ja, dat wel. Want kijk, dat, dat is toch iets uh, wat uh, tijdloos is. Het, uh, uh, het bespelen van instrumenten heeft een hele lange historie. Dus ook van blaadinstrumenten, favourietinstrumenten. Mm. Ook van uh, sarissen met violen en zo natuurlijk ook. dus is een hele cultuur, zeg maar, die mm. ook heel erg vertakt is. Hè? Want er zijn heel veel manieren om om uh, een instrument te leren bespelen. En heel veel methodes, zondworpen natuurlijk. En ja, heel veel richtlijnen en noem maar op, ja. en trainingen. En het, is hele, het is een hele cultuur. Is de saxofoon al oud? Nee, dat is een heel jong instrument. Ik denk uh, ja, of 150 of zo. Het is ooit uh, ja, okay. uh, gemaakt in opdracht van het...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 Kamperen in de, in de winter en <laughs> zo. Oh, dus, tegelijkertijd met de trompet of zo? Wat ook. Nee, die trompetten nee? zijn al, wel, al veel ouder. Die, die, die, die, die, oh, ja. die, die zijn al in, in de tijd van Barrezo zijn er al uh, oh, natuurlijk, uh, horens en zo. Dat is ontstaan uit de horens. Maar er zijn koperinstrumenten. En uh, in die tijd waren er al wel klarinetten. En, een klarinetachtige, rietinstrumenten. Oh, ja. Ook een ja. hobo van God en zo. Het zijn rietinstrumenten. Riet ja. En um, uh, maar ze komen het komt in feite wel allemaal uit de militaire wereld, laat we zo zeggen. Ja. En uh, ja. bijvoorbeeld de snarenstellingen die komen weer uit de hoofdwereld. Het dus uit de, van het hof. Van de minsthilders. Uh, en uit de kerkelijke wereld. hè. leuk, de, ja. Nooit bij best... stilgestaan. Nee. Ja. Maar blauwswen komen in feite uit de militaire wereld. die saxofoon dan ooit in Amerika terecht is gekomen... en al die jazzmuzikanten dat geadopteerd hebben. Ja, dat komt waarschijnlijk... Tenminste, er zijn heel veel theorieën over Ja. Hem, maar, ja. Maar, maar als iemand het nou weet, dan ben jij het, nou denk ja, ik. Nou ja, nou ja ik, ik heb, wat je wel, wel ziet... Is dat is uh, in Amerika is dus de, een hele grote cultuur geweest... altijd in, in marching bands. Hè? Ja. Ja. Dus ja. er zijn heel veel, laten we zeggen... Uh, muziekvormen vanuit Europa, die zijn met de immigranten meegegaan. Hè? Ja. Zoals polkas ook, weet je wel. En uh, lime dance ook. Er zijn ook meegegaan hiervan, rijdansen en zo, weet je wel. Okay. En uh, uh, in die marching bands, maar natuurlijk die saxen, die waren daar meteen ze hadden helemaal die, die historie niet van klarinetten en van dat spul. Weet je wel? Die, die historie, oh, of... in Amerika heeft die, die, heeft die historie niet. Ze nee. zijn gewoon marsen en die, en die saxen maken gewoon meer geluid dan een klarinet. En op een gegeven moment dan leren die, uh, die jonge gasten leren dan sax spelen in zo'n marching band. Okay. En die gaan dan in één keer uh, op blues spelen, op, uh, op die okay. sax. En dan blijkt dus dat die sax qua expressie veel meer mogelijkheden biedt.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 menselijke stemmen van een koor. Dus van, je hebt dus een sopraansax, ja. een alsax, een tenorsax en een baritonsax. Ja. En dat zijn de dus vier hoofdstemmen ja. van een koor. Ja. Daar is het op gebaseerd. En daarom heet het ook saxofoon, omdat de heer Sax dat uitgevonden heeft. Daarom heet hij saxofoon, ja. Ja. ja, klopt. We hebben nooit geweten nee. Ja, hij ja. was een hele freaky uitvinder. Een freakie, ja. Ja, ja, ja, want ja. Dit, dit, hij was, dit was eigenlijk een uh, dit is wel zijn beroemdste uitvinding geworden maar uh, hij vond zelf dat er andere wat dingen waren veel belangrijker hij heeft bijvoorbeeld ooit een windorgel uh, ontworpen ergens in Parijs voor een wijk enzo daar hebben ze hem echt uh, zeg maar, min of meer met pek en veren <Gilliland> de, de, de, de mensen hebben hem eruit <Geland> omdat hij de, de, begon dat hij jankt dus de hele als een beetje waterjankt zo is het begin leuker die eerlijk keer ja <Geland> Oké, okay. maar zo kwam aan uh, via ja, de saxofoon en nee, de historie van de saxofoon. Je speelde in je eerste band, je verdiende wat geld ermee. Ja, en, ja, en, en, en dan ik, ga uh, je meer ontdekken natuurlijk. En ik was ook het, uh, aan het zingen geraakt in die, toen, al, toen ik in de jaren 16 was. Want uh, ik begon dan met de Evergreen's, toen ik nog 15, toen ik die sax kreeg, ik was vijftien 15, 15 jaar. Uh, toen speelde ik eigenlijk ook meteen in, in, die, in die band, ja. weet je wel. En uh, toen ben ik ook vrij snel al gaan zingen. Ik ben vooral even gaan zingen omdat de, toen braken de Beatles en de Stones door. En die zanger ja. die we hadden, die, die kwam meer uit de uh, uh, skiffelhoek, Weet je wel? Uit ja, de, ja. de countryhoek en zo, weet je wel? Mm -hmm. En dan een beetje rock en zo. Maar, maar die dikte dat niet. Die, uh, Stones en zo. Nee, die vond dat niks? Nee, nee hij had, nee, hij had nee, ook nee. niet, niet die, die, die klank. Hij had, die had niet oh, die, weet okay. je wel. Ja, ja. Hij zong ja. veel zijn netjes en zo. Ja. Dus, ja. En ik vond het te gek om te zingen. Dus ja. toen ben ik begonnen met, met zingen. Dus mijn eerste nummers waren gewoon... Uh, uh, uh, ja, ik coverde gewoon de Beatles en de Stones. En de Yardbirds en wat maar ja. wat tegenkwam, weet je. Ja. ja, dat was een mooie tijd toen, denk ik, hè? Ja. Uh, ja. Dat als je, denken, ja, als je 16 ja. bent is alles wel mooi ja. ja, meisjes en brommers en <laughs> de ja, dingen ja. die het leven leuk maken. I'm my circuit charge give me the do boy give me do double is back on the scene Dus toen kwam ik in Eindhoven terecht en toen ben ik uh, gaan spelen bij de band hier Dirty Underwear. En dat was dus eigenlijk een, een soort uh, uh, vrijplaats hier ook, de Port of Clave. En er zat oorspronkelijk dan een jazzclub. Uh, maar bedoel, wij waren dus een stel jongens, wij speelden dus, uh, ja, we speelden dan de nieuwe dingen die er waren. Weet je wel, 1968, zo, weet je wel. De, de, de, de doors.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 Chanty Town van Desmond Dekker of zo. Weet je wel. Okay, en, ja. en dan de, de, de, hoor je dat... en dan denk je van... wat doen die gasten joh? Hebben jullie ook platen gemaakt... met Dirty Anyway? We, we hebben één single opgenomen... John the Rainbaker. En dat is uh, producer Peter Koerwijn. Oké. Okay. Oh, ja. En dan verder waren we... Uh, ja, kijk... we speelden van die... ja, een beetje... Alternatief, laten we zeggen alternatief. Weet je wel, we, mm -hmm. eigenlijk we deden eigenlijk waar we zin ja. in hadden, laat zo zijn. Alternatief, <laughs> mooi gezicht. <laughs> en uh, we speelden ook wel wat in België, maar eigenlijk vooral in van die uh, studentenclubs speelden we veel. Weet je wel, hier in de buurt ook in mm -hmm, Tilburg ja. en zo. Weet je en, en in Eindhoven speelden we dan uh, elke avond speelden we in de Poort Kleef, speelden we voor de Intree. Oh, okay. so. Ja, ja vroeger was het ook heel anders. Had je veel meer van die kleine zaaltjes eigenlijk. Hè? Ja, je ja, hebt nu ja. alleen maar van die grote eigenlijk. Nee, ja, dat waren kleine zaal. Ja. Want we speelden toen niet zoveel dansings. Want bijvoorbeeld bij de Every's. Dat was echt een, ja, een coverband in feite. We speelden ja. gewoon echt... ...nummers uit de top 40, weet je wel. Gewoon yeah, kijken wat, wat we konden spelen van de top 40. Yeah. Ook al waren het Duitse nummers, dan speelden ze ook, weet je wel. Yeah. Maar we waren reksgilder, of zo. Yeah, yeah. Ze dansen met Mieren de Morgen en meer van die flauwekul. En, uh, en daar speelde je grote dancings mee. Daar waren gewoon yeah. dancings. Hier op de dorpen waren er tijdens overal zijn Nou, dus disco's natuurlijk, weet yeah, je wel. Yeah, yeah. Toen waren dat dancings. En dan speel je zondag van, van half vijf tot elf. Zo. So.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 het moest echt een goede dansmuziek zijn natuurlijk. Het was allemaal dansmuziek, ja. Maar die was, kijk je nou, Domino was allemaal dansmuziek, weet je wel. Here goes my heart again. Dat was allemaal van dat... Dat stampte lekker door. Dat is muziek, weet je wel. Maar uiteindelijk ging je je eigen muziek maken met de Mr. Albert Show was dat? Mister de Show was de eerste band met eigenaars. Ja, klopt. Zullen we dat voor na de pauze bewaren.